Twee uur, Ewald de Jong met het NOS Journaal.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 VVD, CDA en gedoogpartner PVV halen morgen misschien geen meerderheid bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. De SGP kan dan het verschil maken. De coalitie heeft op twee punten al concessies gedaan. De bezuinigingen op het speciaal onderwijs zijn uitgesteld en er komen niet meer koopzondagen. De laatste groep Britse militairen is vandaag vertrokken uit Irak. De Britten zijn er acht jaar lang actief geweest. In 2003 leidden ze samen met de Verenigde Staten de invasie van Irak en werd Saddam Hussein verdreven. Twee jaar geleden vertrokken de meeste troepen. De militairen die nu Irak verlaten maken deel uit van de Royal Navy. Ze hebben geholpen met het opleiden van de Iraakse marine. Die taak wordt nu overgenomen door de Amerikanen. Bij de Britse missie in Irak zijn 179 Britten om het leven gekomen. In Soedan zijn duizenden burgers de stad Abia ontvlucht. De stad in het gebied tussen Noord- en Zuid-Soedan... is gisteren bezet door het leger van de centrale Soedanese regering... van president al-Bashir. Het leger zegt dat het de opstandelingen uit de stad heeft verjaagd. Volgens een woordvoerder van het leger van Zuid-Soedan... is Abia gebombardeerd en beschoten met tanks. Soedan en Zuid-Soedan Zuid maken allebei aanspraak... op het olierijke district Abia. In januari is in een referendum besloten dat Zuid-Soedan in juli onafhankelijk wordt. Het weer vanmiddag bewolkt en buien, later weer droog met opklaringen. Temperatuur 15 graden aan de kust tot 19 landinwaarts. Morgen droog en zonnig bij 17 tot 21 graden en de dagen daarna vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. AMB-verkeersinformatie. Twee files in Noord-Holland. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Bussum en Muiderslot, 4 kilometer. En op de A9, ook maar naar Amstelveen, is een ongeluk gebeurd. En daarom tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein, 5 kilometer. Bij Kia zijn we gek op het getal 7. Daarom zijn er nu de Kia Venga 7 en de Seat 7.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 Winnen is leuker met de Vriendloterij Langs de lijn met Tom van het Hek en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, we zijn er tot zes uur met ook veel voetbal in deze uitzending. Het gaat om Europees voetbal. Blijft Roda JC in de race tegen ADO Den Haag? Bas Tegeler het antwoord nee, 17 minuten nog te gaan. Het is 1-1 in Kerkrade. Doelpunten komen uit de eerste helft. Roda duwt en Roda drukt en Roda schoot via Junker een paar minuten geleden ook nog op de buitenkant van de paal. Maar de bal wilde niet in. Nu is Jansen weg. De voorzet is goed, daar is Komen met een kopbal en die komt in de handen van Coutinho. Zoals het eigenlijk al de hele middag gaat. Want Roda krijgt de mogelijkheden wel, maar laat ze onbenut. We gaan natuurlijk ook naar de Formule 1 in Barcelona. Ronald van Dam. Ja, de Spaanse toeschouwers gaan helemaal uit hun dak, want Fernando Alonso vanaf de derde startpositie pakt hij de leiding hier in de race. Ik moet zelfs zeggen, vanaf de vijfde positie had een bliksemstart. En Mark Webber heeft dan maar heel weinig plezier van zijn pole position, de zevende uit zijn carrière, is zelfs door Vettel ingehaald. Zijn teamgenoten die vanaf de derde plek vertrok. Dus het is nu Alonso voor Vettel. We hebben op de vierde plaats Lewis Hamilton. Dan Petrov. de rust van Renault. En een hele goede start van Michael Schumacher vanaf de tiende positie naar de zesde plek. Maar we rijden hier 66 ronden. We gaan nu net aan de tweede ronde beginnen in Barcelona. Kortom, er kan nog heel veel gebeuren. En wat doen we nog meer in deze uitzending? Veel voetbal, zoals ik al uh, zei. Groningen tegen Heracles. begint straks om half drie. Ook daar gaat het om Europees voetbal. En promotie-degradatie. Dat staat op het spel bij vvv Volendam. en Excelsior tegen Den Bosch. En we zijn bij het hockey. De eerste wedstrijd van de mannen-playoff-finale tussen Amsterdam en Bloemendaal. Neptunus Pioniers is een competitie: honkbal. Leiden Groningen staan 2-2, spelen hun vijfde wedstrijd in de basketbal-playoffs. Hou u op de hoogte van de ontwikkelingen van de eerste dag van de tennisnooi van Roland Carros. De berg-etappe in de Giro zijn we natuurlijk bij. Kortom, heel veel sport vanmiddag, maar ook muziek. Even naar Het was wachten op een counter van Ado Den Haag. En de counter komt in minuut 79 en wordt doeltreffend afgerond door Wesley Verhoek. Daarmee komt Roda Ado op 1-2. Na de 4-2 overwinning van Den Haag afgelopen donderdag mogen we toch de conclusie wel trekken dat Ado zich gaat melden in de volgende ronde. De finale van deze playoffs en dat Roda is uitgeschakeld. Alle risico's nam Roda. Het elftal telde nauwelijks nog verdedigers en had alleen maar aanvallers in het veld. Ja, de ploeg moest wat, want moest op zoek naar twee goals. Maar achterin ging de deur wagenwijd open... Het beste was er wel af bij een aantal verdedigers ook nog. Want Wilaert laat zich wel heel makkelijk door Verhoek weglopen. En Verhoek komt op de rand van dat strafgroepgebied. Dan wil De fout nog ingrijpen. Maar komt hij met een sliding net te laten. Gaat de bal langs Proes in het doel. En zo heeft Ado waar het eigenlijk de hele wedstrijd op wachtte. Het was verdedigd, het was tegenhouden, Het was tijdrekken geblazen. Maar nu één counter en raak Verhoek. Het is 1-2. En Ado normaal gesproken gaat zich melden in de volgende ronde. Roda verslagen. Gaan we weer naar de Formule 1 Ronald van Dam. Alleen maar staand laten, zei je? Want heel Spanje was over gekomen. Uh, absoluut. En volgens mij staan ze nog steeds, hoor. Ja, het is een Grand Prix waar de coureur die vanaf pole position uh, vertrekt. de laatste tien edities ook de race wint. Maar dat zou vandaag zomaar eens een einde aan kunnen komen. Fernando Alonso begon de races als vierde. Had pas één podiumklassering in de eerste vier races van dit seizoen. Dat was in de vorige Grand Prix, die van Turkije. Maar hij zag een gat en dood erin. en pakte de twee Red Bulls bij de start. Het passeerde ook nog even aan passant Lewis Hamilton, dus ging naar de eerste plaats. Een hele slechte start kun je toch wel zeggen van Mark Webber, die zich liet verrassen door en Alonso en Sebastian Vettel. Nu rijdt hij op de derde plaats rond, de man die vorig jaar die domineerde vanaf pole position in Barcelona, de Australië. En Vettel, ja, voor het eerst dit seizoen niet van pole position, dat is even een rare gewaarwording. Maar hij kon zijn kersensysteem, dat is het systeem waarbij dus uh, energie wordt opgewekt door de remmen. De energie daarbij vrijkomt kun je dan weer omzetten in extra pk's. Dat had hij gisteren niet tot zijn beschikking in de kwalificatie. En dat kostte hem de pole position ten opzichte van Webber. Maar goed, hij ligt nu op de tweede plaats. En is natuurlijk ook de koploper in het kampioenschap. Staat vorstelijk aan de leiding met een voorsprong van 34 punten op Lewis Hamilton. 38 op Mark Webber. 47 op Jensen Button. En 52 op Fernando Alonso. Spanje is een uh, motorsportland. Maar dan vooral toch twee wielen En nu natuurlijk ook vier wielen als Fernando Alonso in actie komt. De man die tot 2016 heeft bijgetekend bij Ferrari. En daar zijn carrière wel beëindigen bij de Scuderia in Italië. En ja, hij is lekker aan de Spaanse Grand Prix. De vijfde van dit seizoen begonnen. Leidt dus de race voor Vettel. Weber Hamilton. Petrof, die rustig je toch goed doet hoor. Met uh, die Renault steeds op de vijfde plaats. En Schumacher eindelijk weer eens een oude Wester actie van de zevenvoudige wereldkampioen. Die deze Grand Prix zes keer heeft gewonnen. Vanaf de tiende positie. Hij zag een gat, dood erin. Passeerde aanpassaar Massa, Button en Rosberg. En ligt nu op de zesde plaats. Heeft Rosberg zijn teamgenoot achter zich. Massa, de tweede Ferrari coureur op de achtste positie. En Buemi van Toro Rosso en Jensen Button. Die heel veel plaatsen heeft prijsgegeven bij de start. Maar vijf maar liefst. Die ligt nu op de tiende plaats. Die, uh, ja, die rijdt dus niet zo lekker in de ronde. Ja, hoe gaat het zo meteen verder? Pitstops zullen belangrijk worden. Uh, er wordt alweer gefluisterd. Misschien wel vier pitstops. Wie zal dat zeggen? Uh, kortom, uh, 66 ronden. ...totaal te rijden. Daarvan hebben we een zus achter de kiezen. Kortom, Alonso moet zich vooral nog niet rijk gaan rekenen. De eerste finale wedstrijd bij de Mannenhockey... ...gaat tussen Amsterdam en en ...wordt gespeeld in het Wagenerstadion Geert de Groot. Ja, de stemming zit er natuurlijk goed in hier. Want eerder vandaag wonnen de vrouwen van Amsterdam de tweede wedstrijd tegen Den Bosch met 2-1 in Den Bosch. En die wedstrijd die begon om half twaalf om de supporters de gelegenheid te geven om ook hier om twee uur in het Wageningen Stadion aanwezig te zijn. Nou, of je Amsterdam-Den Bosch, of Den Bosch-Amsterdam moet ik eigenlijk zeggen, in een uurtje rijdt, dat valt nog te bezien. Maar ik heb er al een paar gezien hoor. Amsterdam supporters die in Den Bosch hebben gekeken naar hun vrouwen. Die twee in overwinning betekent overigens dat ze aanstaan de woensdagavond opnieuw naar de bos kunnen om de derde wedstrijd te spelen wie er in de finale komt bij het vrouwenkampioenschap. Die finale van de mannen, dat is al bekend. Dat gaat tussen Bloemendaal en Amsterdam. En Amsterdam speelt omdat ze tweede eindigt in de competitie achter Bloemendaal. Natuurlijk de eerste wedstrijd thuis. En ze weten van dat Wagenerstadion in de reguliere competitie wonnen wij met 5-2 liefst van Bloemendaal. En als dat een voorteken mag zijn voor de wedstrijd van vandaag, nou, dan valt er nog wat te zien hier in het Wagenerstadion, waar we inmiddels bijna 14 minuten spelen. En waar het nog steeds 0-0 is. En de andere vrouwen halve finale, u hoorde de Groot net vertellen... in Bos en amsterdam gaan we op herhaling. Daar staat het 3-3 op dit moment tussen scc en Laren. Laren won gisteren naar strafballen. scc is driemaal op voorsprong gekomen, Laren driemaal teruggekomen. 3-3 staat er daar inmiddels. We gaan fietsen, de Giro d'Italia. Gio Lippens, gaan we weer de berg in? Zo, nou, ja, heftige hef, etappe hef, vandaag, zeggen, hoor. Als je er inderdaad even voor gaat zitten. Uh, vanmorgen werd het al uh, geroepen bij de start van deze etappe. Michele Carponi, Italiaan die toch ook hoog in het klassement staat... vierde op 4 minuten 6 seconden van Alberto Contador. Die zei, dit zou wel eens de zwaarste etappe van deze Giro kunnen worden. En dan te bedenken dat ze gisteren die heilige Monte Zoncolan hebben gehad. Dat ze al wat uh, beklimmingen daarvoor hebben gehad. Onder andere de Gros Glokner in Oostenrijk. En als je bedenkt wat ze nog gaan krijgen deze week. Een uh, klimtijdrit op dinsdag. Dan nog een paar bergetappes. en dan. Een afsluitende tijdrit in Milaan. Het wordt een loodzware laatste week. En deze etappe, 229 kilometer, die gaat over vijf kols. We zitten in de Dolomieten. We zitten een beetje in de omgeving van uh, Cortina D'Ampezzo. Want de Passo di Gio, dat is een beetje het dak van deze Giro... die is boven de 2200 meter hoog. Die kennen de fietstoeristen vooral nog van uh, de rondjes... die daar regelmatig worden gereden in de Dolomieten. De echte zware beklimming. En die Passo di Gio, dat wordt echt een hele serieuze beklimming. Hij ligt zo'n beetje halverwege... deze. Deze etappe tussen Corneliano en Gardeccia ligt in Val di Fassa. We hebben een uh, hele interessante kopgroep op dit moment. Een kopgroep van uh, 19 man met een paar hele grote namen daarbij. Uh, Carlos Sastre, voormalig winnaar van de Tour de France. Danilo Di Luca, voormalig winnaar van de Giro. Stefano Grazzelli, ook al een ex-winnaar van de Giro... Maar die mannen zijn allemaal niet gevaarlijk voor het algemeen klassement. Want de best geclasseerde uit die kopgroep van 19 man staat op 9 minuten en 8 seconden van Contador. En dat is Mikel Nieve, een Spanjaard van Euskaltel. Die we regelmatig al hard hebben zien werken voor zijn kopman Igor Anton. Dat is de man weer die gisteren de etappe won. Kopgroep ontstond meteen na de start. Groepje trok weg. Daarbij ook Johnny Hogeland. Ook hij is actief in deze Giro. En later voegde zich ook Pieter Wening daarbij. Zodat we twee Nederlanders hebben in die kopgroep van 9 man die op dit moment zo'n 9,5 minuut voorsprong hebben op het peloton. En het zou wel eens zo'n dag kunnen worden... dat de echte mensenrenners even besluiten om het gas eraf te halen. En dat ze het even relatief rustig aandoen in deze hele zware etappe. En wie weet, misschien hebben dan uh, enkele van deze 19 mannen aan de leiding... hebben dan nog een kansje om de etappe te gaan winnen. We zitten nog uh, vroeg in de etappe. We hebben nog een kilometertje of uh, 100 te rijden. En dan uh, komen ze aan in Valdifassa op ruim 1900. Meter en zullen we weten wie er straks de etappe heeft gewonnen en of Contador nog is aangevallen door de collega's die bij hem in de buurt rijden. Want kijken we nog even naar het klassement van deze Giro, dan weten we dat Contador ruim drie minuten voorsprong heeft, drie minuten twintig om precies te zijn, op de nummer twee, op Vincenzo Nibali, drie minuten 21 op de nummer drie, Igor Anton. Scarponi hebben we al genoemd en de rest staat allemaal op ruim vier minuten. Contador dus voorlopig onbedreigd op weg naar de overwinning in de Giro. Een topper dan in de honkbalhoofdklasse tussen nummers 2 en 4 van de ranglijst. Neptunus tegen pioniers en die houtkampen. Regerend eh, landskampioen Neptunus eh, is aan slag. Het staat 0-0, derde honk bezet, wel twee man uit. Wedstrijd dus tussen nummers 2 en 4. Uh, nogal veel verschil in punten, namelijk 8. Maar dat komt ook omdat uh, Pioniers uit Hoofddorp uh, drie wedstrijden minder heeft gespeeld. Omdat Neptunus volgende week naar Parma gaat voor de Cup 1. Het eerste punt komt binnen, hongslag van Jeffrey Arends en Riley Legito. Die op het derde hong stond na een prachtige hongslag Kan het eerste punt uh, gaan scoren. Ik verwacht veel punten vanmiddag. Het zijn uh, de derde werpers, uh, zeg maar. Omdat er donderdag en gisteren ook al gespeeld is. Door beide ploegen gisteren een prachtige wedstrijd 2-1 in de negende inning gewonnen door Pioniers. En deze werpers, in dit geval Lars Huijer van Pioniers, zullen het moeilijk krijgen. Ook Kevin van Veen. de andere werper bij door Neptunus kreeg het in de eerste slagbeurt tegen de Pioniers. Moeilijk omdat hij een derde honk tegen kreeg. Maar goed, het veldspel zorgde ervoor dat Pioniers niet kon scoren. Dat heeft Neptunus dus wel gedaan in de gelijkmakende eerste inning. Want Riley Ligito scoort 1-0 voor de Rotterdammers door een honkslag van Jeffrey Arends. De Gooise vrouwen, inmiddels bijna 2 miljoen bezoekers richting de bioscoop. De soundtrack ervan was van Alan Clark, Foxy Lady. ADO Den Haag heeft een heerlijke middag bij Roda, Bas. Zeker, want ADO staat met 1-2 voor in de slotfase van de wedstrijd. extra tijd loopt inmiddels. Het blijft een ongelukkig huwelijk tussen Roda en de play-offs, Want al voor de vijfde keer doen de Limburgers mee. En al voor de vierde keer eindigt het in de eerste ronde. Alleen vorig jaar overleefde Roda die, maar ging het in de finale onderuit tegen Utrecht. Kortom nog voldoende te wensen. Ado was al blij dat het die playoffs haalde. Maar ze weet nu dat het in de finale mag komen. Na deze overwinning die hier tot stand komt door de winnende goal. Een minuut of tien geleden gemaakt door Wesley Verhoek. Ja, het had ook nog 1-3 kunnen zijn. Ook. Met een hoofdrol dan ook nog voor een debuterende jeugdspeler van Duinen. In de ploeg gekomen bij Ado. Maar zijn combinatie met Visser, ook al een invaller in het elftal van Van den Brom. strandde uiteindelijk op de rug van Vormer. Aan de andere kant kreeg Juncker nog een beste kans om in ieder geval de stand gelijk te trekken in de slotfase. Maar voor de zoveelste keer stond Coutinho en dat is dan echt niet meer toevallig op de goede plek. Roda wil nog wel, maar weet dat het natuurlijk verslagen zal zijn. Hoopt in ieder geval het seizoen af te sluiten met een gelijkspel. Dat zou Pluim nu kunnen bewerkstelligen, maar die gaat wel heel veel bewegingen maken in dat strafselopgebied van... Ado Den Haag zoveel dat hij zelf ten val komt. En uiteindelijk tot de conclusie komt als hij weer overend gekrabbeld is dat de bal alweer vertrokken is. Sterker nog, die ligt halverwege de helft van Ado Den Haag over de zijlijn. Daar wil er nog wel één ingooien, maar zegt Brahma, laat maar. Het is voorbij. En na de 4-2 overwinning van Ado Den Haag afgelopen donderdag wint de ploeg opnieuw. Dit keer met 2-1 en gaat dus naar de finale van de playoffs. En die tegenstander in de finale. We komen uit Groningen tegen Heracles. En je zou zeggen, een wedstrijd die alle kanten op kan. Ronald van der Geer. Ja, dat is met name te danken natuurlijk aan slechts die magere overwinning... die de Almelovers boekten in eigen huis tegen FC Groningen afgelopen donderdag. Terwijl er eigenlijk best wel kans was op meer. En de spanning uit deze wedstrijd al lang verdwenen had kunnen zijn. Maar goed, het is allemaal niet gebeurd. En dus beginnen we met een marge van één doelpunt aan die wedstrijd in de Euroborg. De Euroborg vult zich zo langzamerhand voor dit duel. De wedstrijd zal niet in zich heel uitverkocht zijn... Maar de publieke belangstelling voor deze eerste ronde van de playoffs valt zeker niet tegen in het, in het noorden van het land. Groningen is een ervaren rot in het spelen van playoffs. Herakles doet eigenlijk pas voor de derde keer mee. En sneuvelde twee keer in de eerste ronde. Tegen NEC in 2006. En voor het seizoen nog tegen Roda. En nu kan het dus voor het eerst doorstoten naar de finales van de playoffs. Het speelt wel Herakles Almelo. De klok dus van Peter Bos. Zonder de absolute smaakmaker, toch dit seizoen. Willy Overtoom. Misschien wel de beste voetballer die in de selectie zit niet bij. Die staat zelfs een invalbeurt niet toe. Hij zit op de tribune en hij wordt vervangen door Marco Vajnovic. Voor de rest is de opstelling van Herakles Almelo eigenlijk altijd hetzelfde en kun je dus verder wel dromen. Vajnovic op 10 en straks Vlederis aan de linkerkant. Bij FC Groningen is er een probleem achterin. Daar is bij Kieftenbelt natuurlijk zou je zeggen geschorst. Naar aanleiding van zijn twee gele en dus die ene rode kaart in die thuiswedstrijd van Herakles tegen Groningen. Hij er dus niet bij betekent dat Hiarie een, een linie zakt. en entree betekent dat ook voor Agilore op het middenveld. En Holla heeft een basisplaats gekregen. En dat gaat dan ten koste van Volt, de Deense rechter middenvelder... die gepasseerd is naar aanleiding van de prestaties van uh, drie dagen geleden. Dat zijn dus de gegevens vooraf bij deze wedstrijd... die dus uiteindelijk de tweede finalist voor uh, de playoffs moet gaan opleveren. Groningen of op Heracles. Nou, weer Hockie, voor we naar het mannenhockie gaan vertel ik u nog even dat SJC met 4-3 gewonnen heeft van Laren. Ook zij gaan dus op herhalingen aanstaande woensdag voor wie de finalist wordt in de vrouwenplayoffs. En bij de mannen zijn we al aan de finale toe. Gerard, je schetst het net al. Amsterdam-Bloemendaal. Het is 0-1 in het voordeel van de bezoekers. En Bloemendaal scoorde via Rick van Kan. Een uitval was het. Want de enige die zich tot nu toe in de eerste 25 minuten... want die spelen we ongeveer, heeft laten zien... is Amsterdam geweest. Met een strafcorner die er niet in ging. Met een kans, een geweldige kans voor Floris Evers. Hij had hem gelukkig zelf gecreëerd. Dus hij hoefde geen excuses te maken aan ploeggenoten... die hem de bal op de stik legden. Nee, hij kwam er helemaal doorheen, diep doorheen. Ging om doelman, stokman heen van Bloemendaal. Maar kon de bal niet niet in het doel krijgen. Ongelooflijk, wat een kans was dat. En direct daarna, binnen 30 seconden ongeveer, was het van Kan die uit een uitval van Bloemendaal scoorde. Want Bloemendaal heeft niet veel anders kunnen doen in de eerste 25 minuten dan uitvallen. En uitvallen, dat leverde dan het doelpunt op. Laf speelt Bloemendaal niet, maar ze moeten gewoon terug. Ze moeten in de verdediging tegen Amsterdam. Dat alles vol op de aanval heeft gezet in de eerste helft. Maar wel de kansen heeft gecreëerd, want Evers die schoot hem er niet in. Maar ook... Uh, de andere kansen waren voor Verga bijvoorbeeld of voor Billy Bakker. Ook dat leverde allemaal niets op. De strafcorner, ik zei het al, van Takema ook niet. Dus wat dat betreft is het Amsterdam dat de eerste helft hier heeft gemaakt. Maar die zit wel zuur te kijken hoor. Ieder de beeld eigen schuld zou je bijna kunnen zeggen. Ik zei het al. Maar het is 0-1 in het voordeel van Bloemendaal. In Parijs is vandaag het Grand Slam toernooi van Roland Garros begonnen. Mark Brasser volgt dat voor ons en eerder hoorde hem al op Radio 1 zeggen... dat Samantha Stosur de verliezende finaliste van vorig jaar door is. Naar de volgende ronde, wat is er inmiddels nog meer gespeeld, Mark? Nou ja, een, een aardige wedstrijd, of in ieder geval een wedstrijd met een, met een top-tien speler. David Ferrer, hij speelde tegen Jarko Niemine. Dat was de tweede partij op de grote centkoord. David Ferrer uitstekende vorm, een hele goede voorbereiding gehad. Uh, uh, ja, gro grote resultaten neergezet in, in, in de, de gravel toernooien, de voorbereidingstoernooien. Hij won dan ook heel makkelijk van Jarko Niemine. 6-3, 6-3 en 6-1. Niemine er in, die er in de, in, de, ja, in de derde set een beetje met, met de pet naar gooide. Dat is dus een ja, makkelijke overwinning voor David Ferrer. Dat is lekker in, in zo'n eerste ronde dat je die makkelijk doorgaat komt niet te veel, energie verliest. En die gaan we nog zeker verder op. en zeker ook wel in de tweede week, denk ik, terugzien David Ferrer. Wel een verrassing bij de mannen Marin Silic, de Kroaat. Die de laatste twee jaar toch de vierde ronde haalde in Parijs. Voor hem is het toernooi ja, al voorbij, op de eerste zondag. Hij verloor van de Spanjaard Ruben Ramirez Hidalgo. Een speler die net in de top 100 staat. 99ste. Die de laatste twee jaar niet eens meegedaan heeft op, op Roland Garros. Sielig liet, liet zich verrassen. Ging eraf, in, ging eraf in straight sets. Dus dat is toch wel op de eerste dag ja, de 90e geplaatst bij de mannen eruit. Dat is toch wel een uh, verrassing. Op dit moment, uh, die partij is net begonnen. Uh, waar de Fransen vandaag een beetje een uh, hoop op hebben gevestigd. Waar ze op hebben zitten wachten op deze, op deze openingsdag. Uh, jo Wilfried Tsonga speelt op het centercourt. Hij is als zeventiende geplaatst. Uh, en niet meer in de top 10. Maar daar buiten. En hij speelt dus in eerste partij. Jan Hayek uit de Tsjechië. De partij is, uh, is net begonnen. Tsonga die begint uh, met z'n en hij leidt met uh, 40-30. Hoogtepuntje dus voor de Fransen vandaag uh, op Roland Garros is die Tsonga. We gaan uh, naar de Formule 1, Catalonia. Uh, Vettel reed niet op kop. Dat is op zich al nieuws, Ronald van namen. Ja, dat is zeker nieuws. Ja. De man die toch uh, aardig dominerend, uh, dominant bezig is geweest uh, in het begin van het seizoen. Drie races gewonnen en ook nog een tweede plaats. En uh, dik aan de leiding in het kampioenschap. Ja, aardig is dat dit jaar nieuw is Pirelli in de Formule 1. Een opvolger van Bridgestone als bandenleverancier voor alle teams. En die kregen als opdracht mee om uh, ja, de show een beetje op te schudden. Om het allemaal wat spectaculairder te maken. De banden mochten minder lang meegaan. Meer pitstops. Nou, uh, dat liep in de laatste Grand Prix in Turkije behoorlijk uit de hand. Met ruim 60 pitstops. Er waren een heleboel coureurs die vier keer moesten binnenkomen. Toen zeiden ze bij Pirelli, ja, dat is misschien ook wel iets te veel van het goede. Dus probeerden ze hier een band mee te nemen naar Barcelona, die wel wat langer meegaat. Je moet zo zien, ze moeten alle bij de type banden zacht en hard een keer gebruiken in de race. En uh, hoe vaak ze dat doen dat uh, staat ze volledig vrij. Maar ja, ook hier gaan we toch wel weer af op een race waarin een aantal coureurs gewoon vier keer gaat binnenkomen. Want bijvoorbeeld Sebastian Vettel kwam al na tien van de 66 rondjes binnen voor zijn eerste petstop. Nog steeds aan de leiding Alonso, Vettel en Hamilton daarachter op de derde plaats. Die zitten heel dicht bij elkaar, zijn alle drie al één keer binnen geweest. En de grote verliezer tot nu toe zou je mogen zeggen is toch wel Mark Webber. Die zijn pole position niet heeft kunnen verzilveren en op een gaatje van twee seconden achter dat drietels op de vierde plaats rondrijdt. Michael Schumacher op de zesde plaats met voor hem nog Paul Resta, Paul Resta van Force India, die moet nog binnenkomen. En uh, ja, dat is zo'n zo jongen die vanuit het middenveld dan gaat gokken met uh, een hele lange eerste stint. Die kan iets proberen. Schumacher goed op de zesde plaats. En Jensen Button gaat proberen ook drie keer te stoppen. En op die manier nog wat naar voren te komen. Dus wat verschillende strategieën bij de coureurs vooraan. En dat maakt het meteen leuk. We zagen net ook even een situatie waarbij we twee lotussen van Jarno Trulli en Heike Kovelijnen in de top 10 hadden. Nou, ik denk dat ze bij Lotus maar meteen een foto hebben moeten maken van dat moment van, uh, van de monitor met de plaatsen erop, want dat gaat niet zoveel vaak meer gebeuren. Kan ik wel vast vertellen. Dat is toch een achterhoede team in de Formule 1, ondanks die grote naam die ze hebben in de geschiedenis van deze tak van autosport. 18 ronden onderweg van de in totaal 66. Alonso gaat hij de Spaanse racefans vandaag een mooie dag bezorgen. En hier winnen in zijn, ja, zijn achtertuin, zullen we bijna zeggen, zijn circuit. Het circuit de Catalunya in Barcelona. Het zou kunnen, maar Vettel is ook bloedsnel onderweg. En dat geldt trouwens ook voor McLaren en de coureur Lewis Hamilton op de derde plaats. Amsterdam stond achter of nee, tegen Bloemendaal, maar domineerde wel de eerste helft. Gerard. Ja, en vijf minuten heeft dat maar geduurd. Het is 1-1 geworden inmiddels. De strafcorner was voor Amsterdam, de tweede al in de wedstrijd. De bal van uh, Takema was niet goed genoeg in de hoek. Recht op doelman Stokman en sprong keihard terug in het centrum. Daar kwam uh, Teun Rohoff aanrennen. Het was niet makkelijk hoor, die rebound. Maar hij pikte hem op en de bal ging hoog in het net. En dat betekent dat het 1-1 is geworden met nog vijf minuten te spelen. Je zei het al, Amsterdam domineerde die eerste helft. Speelde sterker dan Bloemendaal, speelde ook positiever dan Bloemendaal. Speelde aanvallender dan Bloemendaal en heeft wat dat betreft... Uh, Loon naar werken gekregen. Het is hier bij Amsterdam tegen Bloemendaal. Vijf en een halve minuut. Wat zeg ik? Vier en een minuut. Voor de rust 1-1. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Bij de Britse missie in Irak zijn 179 Britten om het leven gekomen. En in Soedan zijn duizenden burgers de stad Abiyah ontvlucht. De stad in het gebied tussen Noord- en Zuid-Soedan... is gisteren bezet door het leger van de centrale Soedanese regering... van president al-Bashir. Soedan en Zuid-Soedan maken allebei aanspraken... op het olierijke district Abiyah. In januari is in een referendum besloten... dat Zuid-Soedan in juli onafhankelijk wordt. En dat is het nieuws op dit moment. We gaan meteen naar het Wageningstadion. Amsterdam tegen Bloemendaal. Geert de Groot. Ja, want Amsterdam pakt en gaat er overheen. Gaat over Bloemendaal heen. Althans, zover is het natuurlijk nog niet. Maar in ieder geval na die treffer van Teun Rohoff was het binnen de minuut uh, Billy Bakker. Die in eerste instantie een kans kreeg. De stop was van uh, Stokman. De bal kwam weer bij Bakker terecht. En met een handig backhandje tikte hij de bal in het doel van uh, Stokman. In het doel van Bloemendaal. En zo zit het ineens na 0-1 achterstand binnen... 1,5 minuut 2-1 geworden in het voordeel van de thuisploeg, in het voordeel van Amsterdam gaan we weer voetballen. Ado Den Haag plaatsen zich voor de zeg maar, mini-finale van die play-offs... om het Europese ticket. En de tegenstander komt uit de wedstrijd groningen Herakles Ronald van der Geer. Er staat er nog 0-0 na een minuut of drie in de wetenschap... dat Herakles met een 3-2-voorsprong aan dit duel begonnen is. En Groningen, direct Herakles toch wel wat bange minuten heeft bezorgd. Omdat er al drie corners genomen zijn. En een van die corners van Groningen, door Groningen genomen door Tadic... ontstond zelfs een enorme kans voor Krankwist. Eigenlijk vrijgezet, daardoor sparren. De bal kwam bij de tweede paal. Kopte hem terug. En toen stond Krankwist eigenlijk vrij voor pasfeer. Maar uiteindelijk, doordat er ook nog een speler van Herakles net even tussen kon komen. levert dat de tweede corner op. En dus geen doelpunt. Maar het geeft wel aan dat Herakles in die eerste minuten. even teruggedrukt stond in het eigen strassopgebied. Nu uiteindelijk balbezit heeft via Mark Looms. of Antoine van der Linden. Want even die twee gaan de vrije trap nemen. die toegekend is aan de linkerkant van het veld. door scheidsrechter van Boekel. Van der Linden met de bal aan de voet. aanvoerder speelt Everton aan. Linkerkant iets over de middellijn. dan terug naar Flederis. En diep gestuurd is nu. Looms. Looms met een uh, voorzet in het strafschopgebied van FC Groningen, maar zo laag. Dat Luciano die in de eerste wedstrijd toch vooral opviel door het miszitten bij hoge ballen. Die bal makkelijk kan pakken en hem snel kan verplaatsen ook weer. Naar Bakuna die nu aan de linkerkant staat. Halfwege de helft van Herakles. Daar prima verdedigd wordt door Breukers. Breukers kan zelfs met de bal aan de wandel. En dan zou Herakles Almelo eens richting de Groningse goal kunnen met Feyenoffiets. Feyenoffiets richting de rechterkant. Wordt dan aan het shirt getrokken door een van de spelers van FC Groningen. Ik dacht dat dat Holla was die aan dat shirt hing. En dus komt er nu een vrije trap op. Best een prettige positie voor iemand met een leuke trap. Want die bal ligt een meter of drie, vier weg van het uh, strafschopgebied van FC Groningen. Iets aan de rechterkant. En dat betekent dat uh, Everton een fladeer is. Want dat zijn al de mensen die dat uh, zeker kunnen in uh, Almeloze dienst. Dat uh, die dus deze feitrap zouden kunnen nemen. Van Boekel gaat uh, even wat stappen om de muur op juiste afstand te zetten. Luciano kiest voor een muur met uh, drie mensen erin. Waaronder uh, Bakuna en ook... Uh, de lange sparf en ook Holla meldt zich nu in de muur van FC Groningen. Mensen voor de afvallende bal, ja die zijn er. En Arme Teros en Kwanza staan dan in het schafschopgebied. Dus even kijken wat er gebeurt. Het wordt Everton met het eerste schot op komen. Dat gaat hoog over de goal van FC Groningen. En zo sluiten we de eerste vijf minuten dus doelpuntloos af in Groningen met 0-0. Ja en behalve de strijd om Europees voetbal is er ook nog de strijd om promotie, degradatie. VVV tegen Volendam, Richard van der Malen. VVV verdedigt een 2-1 voorsprong vanmiddag in de koel hier in Venlo. Het zonnetje schijnt, het veld is gesproeid, staat hier een klein beetje wind. De omstandigheden zijn dus prima om er een lekkere voetbalmiddag van te maken. Een 2-1 voorsprong dus verdedigt VVV uit die wedstrijd in Volendam. Toen had Volendam wel meer kansen, maar VVV was duidelijk het meest effectief. En dat betekent dat Volendam in dit duel twee keer moet scoren. Wil het nog doorgaan naar de derde ronde in de playoffs? Drie minuten zijn we onderweg in dit sweervolle stadion de Cool in Venlo. Het is nog 0-0. En VVV heeft in die eerste drie minuten het meeste balbezit. Eén wijziging in het elftal van Wilboese in vergelijking met dat duel van afgelopen donderdag. Terwijl nu de eerste kans komt voor VVV. Maar het is Moussa die net niet tegen een voorzet van Kullen aan kan lopen. Mist hem op een klein metertje misschien. Het was zelfs nog wat minder bal. Gaat over de achterlijn. De eerste kans was dat dus voor VVV. Maar uh, wat ik uh, net zei dat... Uh... In elk geval de wedstrijd van afgelopen donderdag dus in een 2-1 voorsprong of overwinning eindigde voor VVV. En daar zal Volendam vanmiddag tegenaan moeten boksen. Of dat nog lukt, dat zullen we over een minuut of 87 weten. Hier in de koel cool nog 0-0 dus in de openingsfase. stel u even dat het rust is inmiddels bij het hockey. Amsterdam Bloemendaal staat 2-1. En er zijn ook nog andere wedstrijden natuurlijk in die promotie. De e reeks daar houden we ook van op de hoogte. FC Zwolle speelt tegen Cambuur, staat daar nog 0-0. Eerste wedstrijd door Cambuur met 2-1 gewonnen. Sport Veendam. Eerst is het eindigd in 3-3. Staat ook nog 0-0. En straks om half vijf nog Excelsior Den Bosch. Eindigde ook in 3-3 overigens Die eerste wedstrijd. Gaan wij weer wielrennen De 15e etappe in de Giro d'Italia. Die mooie etappe. Gio Lippens. De kopgroep van 18 man. Want zoveel waren het er uiteindelijk omdat Olivier Kajzen de Belg uit de kopgroep was weggevallen. Die is inmiddels ook alweer uit elkaar gevallen. We hebben nu een groepje van 7 man over. Hadden we twee Nederlanders? Nou, op dit moment niet. Ik kijk nu trouwens naar een van de renners van Euskaltel die blijkbaar Gevallen is, hij zit daar op een uh, vangrail aan de kant van de weg. Het ziet er uh, in ieder geval naar uit dat hij de koers gaat uh, verlaten. Maar uh, we weten niet precies uh, wie het is. Maar het, ziet er, uh, het is uh, Oros Juan José Oros. En hij stapte uh, zelf in de ambulance met een uh, verbonden elleboog. Gelukkig maar uh, dat hij uh, bij kennis is en dat het allemaal prima is. Maar uh, hij zal wel uh, de Giro moeten verlaten. Gevallen waarschijnlijk in die afdaling voor de Paso Jo. Die we zo meteen gaan nemen met die kopgroep. Ik zei het al, we hadden een kopgroep van 18 man. Twee Nederlanders daarbij. Pieter Wening, maar we gaan even naar Richard. Na vijf minuten is het VVV dat al op voorsprong komt. Had ook het betere van het spel in de eerste minuten. En Robert Cullen schiet de bal van een meter of twintig laag. Onder de doelman van Volendam door. Dat is Romein Ruiter. En zo leidt de thuisploeg al met 1-0. En gaan wij terug naar het wielrennen naar Gio. Terug naar het wielrennen waar we die kopgroep van uh, zeven man hebben. Ik noem nog maar even de namen. Emanuele Sella, Kevin Seeldraaiers, Jaroslav Popovic, Stefano Garzelli, Danilo Di Luca, Johan Chop en Jan Bakerlands. Dat zijn de mannen die aan de leiding rijden. De anderen hebben moeten laten lopen in de afdaling. Maar ik heb het gevoel dat uh, op dit moment het hele zaakje weer uh, bij elkaar is gekomen. Want ik kijk nu ook naar de rug van uh, Pieter Wening. Die Emanuele Sella voorbij rijdt. En dat betekent dat die twee groepen toch weer zijn samengesmolten op die lange, toch wel wat brede weg in de richting van Cortina dan Pezzo. Zo'n brede provinciale weg waar alles dan weer samen kan lopen. Het was dus even uit elkaar gevallen in de afdaling, maar de heren gaan zo meteen. Met z'n allen weer beginnen aan die beklimming van de Passo Jou. En daar zal het ongetwijfeld uit elkaar gaan spatten. Omdat we daar toch zeker vuurwerk verwachten van de echte klimmers. Onder andere van Sella, van Garzelli. Laten die mannen maar eens een keer wat laten zien in deze etappe. We hebben nog 86,6 kilometer te rijden. Het is een beetje onrustig en het peloton wordt achtervolgd. De voorsprong loopt terug tot net onder de 9 minuten. Maar berichten nog. Toulani Sereo. heeft voetbal de komende vier seizoenen voor Ajax. Het is een 21-jarige middenvelder die overkomt van Ajax Cape Town... het Afrikaanse filiaal van de Amsterdamse club. Rick van der Boog nog in functie. Algemeen directeur bij Ajax staat hier nog keurig ronde vandaag in Kaapstad. De laatste details van de overeenkomst af. En een mooie prestatie van de beachvolleyballster. Sanna en Marleen van Iergesland hebben voor de tweede keer op een rij... een toernooi om de World Tour gewonnen. Na de overwinning in Shanghai bleek het duo ook te sterk in Mislowice in Polen. Het duo won daar in twee sets van een Italiaans duo. That I know to share forever but be the with all the demons I possess beneath the silver moon With an ocean dry, with all the vampires and their brides, we're all bloodless and blind, and longing for a life beyond the silver moon. En Rieke Iglesias vinden sommige mensen best een leuk plaatje, geloof ik. Tired of being sorry. Groningen tegen Heracles. linkerstand voor Heracles, die 1-0. Of die 3-2 uit de eerste wedstrijd, Ronald. Ja, weet je je afvraagt, wat, wat moet je doen? Moet je in eerste instantie maar consolideren en Groningen laten komen. Die is overigens nog 0-0 na de eerste 14 minuten. En de kansen zijn er geweest, althans een kans net voor FC Groningen. Na een hele aardige actie aan de linkerkant van Tadic. Dat is natuurlijk een aardige voetballer deze server Met een mooie beweging langs Breukers. Vervolgens een voorzetgever die door Loren werd teruggekopt op Anderson. Die slalende op ja, best aardige wijze door het Strasumgebied. Maar kwam uiteindelijk terecht vanaf de rechterkant bij Pasveer. De keeper van Heracles en schoot hem ook op de benen van de Heracles goalie. Dat was misschien wel de grootste kans voor FC Groningen. Na die corner overigens, na twee minuten. Waar Krankwis dus een vrije kopkans kreeg. En eigenlijk heeft Herakles daar nog niet heel veel tegenover kunnen zetten. Schot van Armenteros net na een aardige actie met Everton. Maar dat schot ging in het zijn net nu van der Linden namens Herakles, Linkerkant van het veld over de middellijn heen. Everton zakt dan wat uit. Wordt wel heel veel op de huid gezeten overigens. Door een Spar van FC Groningen. Te fel vindt Van Boekel. En dus een vrije trap voor Herakles, Een meter of drie, vier over de middellijn aan de linkerkant. En dan gaat het echt wel op het gemak hier. En is het duidelijk dat Herakles is Probeert zoveel mogelijk toch tijd te pakken. En dan maar eens kijken wat er van komt. Loos moet hij vrij trap gaan nemen. Doet dat kort op Final Feech. Final fiets draait dan wel handig weg richting de as van het veld. Vindt daar Flatteris. Die verplaatst naar de rechterkant. Douglas in de buurt van het strafstofgebied kan aannemen. Kan ook schieten. Maar schiet er dadelijk aan tegen Stenman. En via een effect gaat die bal alsnog over de achterlijn. En gaat hier Raakles de eerste corner van de wedstrijd nemen. En dat dus precies na een kwartier spelen. Waar Groningen er al drie heeft genomen. Waaronder dus twee achter elkaar. Flatteris schokt nu naar de zijkant. Om die corner vanaf de rechterkant te nemen. Looms is mee voorin. Logischerwijs. Martens blijft achter. Maar ook centrale verdediger en aanvoerder van de Linde. Heeft zich inmiddels voorin gemeld. En nu maar eens oppassen. Want uit zo'n corner van Flederes In de wedstrijd in Almeloos. Koorde Armenteros. Omdat hij simpelweg voor Luciano kroop. Omdat hij weigert eigenlijk. Of het misschien ook wel helemaal niet kan. In te grijpen bij dit soort hoge ballen. In elk geval een buitengewoon onzekere indruk maakt. En nu staat Armenteros weer in de buurt van die Braziliaanse keeper. En komt van Boekel nog maar eens even kijken. Of er niet al te veel contact is tussen die twee hollaars. Stelt zich ertussen op. Daar komt die corner van Flederus. Komt nu bij de tweede paal. Daar staat dan wel Kwame Kwam Maar die krijgt zijn hoofd niet achter de bal. En komt hem dan over de achterlijn. En dan kan Luciano in elk geval weer het spel gaan hervatten voor FC Groningen. Maar het was opvallend om te zien hoe in die eerste wedstrijd Luciano keer op keer eigenlijk mis zat bij, bij hoge ballen. En Armenteros gaf na afloop van de wedstrijd ook toe. Ja, dat wisten wij. En daarom koop ik er eigenlijk bij elke hoge voorzet ook gewoon tegen aan. In de wetenschap dat ik dan altijd wel een kopbal los kan laten. Dat deed hij dus één keer doeltreffend. Hij die twee keer scoorde in die 3 2 tweede... Overwinning dus van Herakles uh, op FC Groningen. Bal is bij pas weer de keeper van Herakles na 17 minuten. Het open aan de linkerkant bij Mark Looms. Het is nog 0-0 in Groningen. Gaan we naar die wedstrijden om promotie-degradatie. Waarbij ik u meld dat Zwolle-Kambuur inmiddels 0-1 is. Doelpuntenmaker Mark de Vries. Een kwartiertje gespeeld in die andere wedstrijd. Helmond Sport, Veendam 0-0. Uh, VVV. Uh, hebben ze niet zo vaak voorzien staan in Venlo dit jaar, Richard van der Maanden? Nee, zeker niet. Maar nu wel. 1-0 door de goal van Robert Cullen. Het was een moeizaam seizoen. VVV wist al geruime tijd dat het na competitie zou spelen. Maar afgelopen donderdag toch een overwinning behaald in Volendam 2-1. Misschien niet helemaal verdiend, maar VVV was toen wel het meest effectief. En nu na vijf minuten al de eerste goal van Robert Cullen. Nu de aanval over de rechterkant bij VVV. Dat noodgedwongen al één keer heeft moeten wisselen. Een uh, vreemde botsing tussen twee ploegenoten, Uchebo en Ahoi leidde ertoe dat Ahoi niet meer verder kon. Uh, het was was ook Uchewo die een aantal minuten geblesseerd op de grond bleef liggen en Chula is er nu ingekomen als nieuwe linksbuiten bij VVV aanval weer van de thuisploeg met het schot vanuit de tweede lijn van Moussa. Maar die raakte hem niet helemaal goed. De bal gaat hoog over de goal bij Ruiter die er niet helemaal goed uitzag hoor. bij die goal. Al na vijf minuten recht door het midden een schot van een meter of twintig van Robert Cullen de Japanner. En dat was al vroeg in de wedstrijd, nu na een kwartier 1-0 dus nog steeds die voorsprong voor de thuisploeg hier in de Koel. De uittrap van Ruiter gaat richting Dissels die aan de rechterkant voorin speelt. Voorin heeft uh, kruis de coach van Volendam, weer gekozen voor Platje en voor Tuip als de twee diepste spitsen. Platje, op wie natuurlijk veel ogen gericht zijn bij VVV. Hij scoorde in de nacompetitie voor Volendam tot nu toe vijf van de zes goals. Maar in de beginfase van dit duel heb ik hem nog niet gezien. Het is nu Ruiten die de bal moet plukken voordat Uchebo erbij komt. En zo is het na 16 minuten nog steeds 1-0 voor VVV. Dat tot nu toe in deze wedstrijd een vrij makkelijke middag heeft. Hongbal dan weer. De regerend landskampioen Tunis tegen... Pioniers en die houtkamp. Ja, mijn dorpsgenoten uit hoofddorp van de Pioniers zullen het moeilijk krijgen. Vanmiddag staan 2-0 achter. Zojuist een puntje gescoord door. Eldrian, Regina, op een uh, mooie hongslag van Eugene Kingsail... een van de internationals van de Rotterdammers. Lars Huijer, ik noemde hem al eerder de werper van Pioniers, heeft het moeilijk. Is een jonge talentvolle werper, iets minder uh, talentvol dan zijn broer Sven... want die speelt in uh, het honkbal Wahala in de Verenigde Staten... bij de Boston Red Sox-organisatie. En uh, andere Huijer, Lars dus, heeft al vijf hongslagen tegengekregen. En dat in twee innings. dat is een uh, beetje veel. En nu moet Pioniers, Fasen Pioniers wat gaan doen in de tweede helft van de tweede inning. Want een 2-0 achterstand is zeker in een derde wedstrijd... In, de best, in deze serie van drie wedstrijden in deze week uh, niet onoverkomelijk. Maar dan zullen ze tegen Kevin van Veen, de werper van Neptunus... wat hongslagen moeten gaan slaan. Misschien dat dat nu gaat gebeuren in de eerste helft van de derde inning. Want we hebben er twee volledige innings op zitten... als Michael Duursma, de kop van de leest aan slag komt voor Vaarse pioniers. En dat is een man die al twee hongslag heeft geslagen in deze wedstrijd. En dus goed met dat uh, houtje om kan gaan... Even een balletje meenemen van Kevin van Veen. Een lange werper, rechtshandig. Gooit de bal goed over de thuisplaat. Nee, net niet. Bal gaat er net langs en dus één wijd voor Michael Duursma. We zitten in de eerste helft van de derde inning... bij door Neptunus tegen Vaas pioniers. En de thuisploeg, de regerend landskampioen, leidt met 2 tegen 0. En we zitten zo'n beetje halverwege volgens mij... de Formule 1 race in Barcelona Roland van Dam. Uh, Alonso was het laatste nieuws. Ja, inderdaad, dat was het ja. Maar Vettel, een bekende naam weer oh, vooraan. Vanavond. Hij heeft die uh, tweede pistop uh, gebruikt om voor de concurrentie te komen. Hij kwam op het moment op de baan dat er eigenlijk niemand voor hem reed. Hij kon flink gas geven en uh, leidt nu de race voor Lewis Hamilton. En dat betekent dat uh, uh, Fernando Alonso teruggevallen is naar de derde plaats. En die heeft uh, Mark Webber vlak, ach vlak achter zich. Echt die uh, Heigman in zijn next, kwamen net samen binnen voor alweer een derde pitstop. Dus als dit zo doorgaat, gaat dat de record van uh, Turkije er gewoon makkelijk aan vandaag hier in het toch wel uh, hete Barcelona in ieder geval, de mannen die vooraan de dienst uitmaken... zitten er ook nog steeds. Op de vijfde plaats Jensen Button. Die rijdt een andere strategie. Die wil een driestopper gaan maken in elk geval. Maakt langere restins En hij heeft dan weer vlak achter zich... Uh, Felipe Massa op de zesde plaats. Maar ja, Sebastian Vettel doet dus op dit moment wat hij uh, moet doen. En uh, moet nog binnen gaan komen voor zijn derde pitstop. En heeft dus uh, makkelijk nu de leiding in handen genomen... ten opzichte van zijn grootste concurrent Lewis Hamilton. En die weet misschien ook wel dat die Red Bull... wat alom beschouwd wordt als de beste auto... niet te kloppen is en zich maar misschien... Om te gaan concentreren op Alonso om die achter zich te houden. Ja, en dan zou Vettel hier zomaar zijn vierde overwinning uit vijf races... ...en het seizoen is nog zo pril kunnen gaan scoren. Wie houdt die vermade dijde Duitser tegen, zullen we maar zeggen, dit seizoen? We hebben het teamgenoot in elk geval niet. Dan vertrek je van pole position en dan lig je op de vierde plaats... ...dan doe je toch iets niet goed. Lach lag al een beetje onder vuur van uh, het team de afgelopen weken... ...zo van, ja, hij is misschien toch wel uh, niet zo goed als Vettel... Ja, dat is misschien wel doping die Webber zou kunnen gebruiken. Maar dat laat hij hier in elk geval nog niet zien. We zitten inderdaad, zoals jij zei, halverwege de race. En de beste papieren, ik kan er niks anders van maken, zijn op dit moment voor Sebastian Vettel. Er wordt weer gehockey. Tweede helft van Amsterdam Bloemenaal. Geert de Groot. Het zat er al een beetje aan, aan te komen in die laatste zes minuten van de eerste helft. Toen eh, Amsterdam een 0-1 achterstand snel omwerkte tot een eh, 3-2-1 voorsprong. Twee minuten na rust gaat Amsterdam gewoon verder. Steven Ebbers scoort. 3-1 is het voor Amsterdam. Op het moment dat Bloemendaal de strafcorner krijgt te nemen. De tweede in de wedstrijd voor uh, Bloemendaal. De eerste in de tweede helft. En eens kijken wat er gaat gebeuren. Of het Omer Meijer wordt. Of dat het Teun de Nooijer wordt. Die het uh, via een afgeschoven strafcorner gaat worden. Of uh, Wouter Jolie rechtstreeks. Drie mannen dus uh, op de kop van de cirkel. Daarnaast de uh, stopper. En dat is uh, Meijer. Uh, die hem uh, moet gaan stoppen. Rick Meijer die de bal uh, moet gaan neerleggen voor uh, Jolie. Of is het dan toch nog Tim Jenniskens die het gaat doen voor uh, Omer Meijer. Wat verwarring bij Amsterdam, omdat het heel snel na dat doelpunt van Steven Ebbers kwam, die strafcorner. En die wordt aangegeven, er was de bedoeling richting Jolie, maar niet goed gestopt door Rick Meijer en die scoort niet, nee, hij schiet wel de bal in die hij eerst verspeelde om hem klaar te leggen voor Jolie, Wouter Jolie. Hij schiet hem zelf in, maar de doelmanvering van Amsterdam stopt hem schitterend en dat betekent dat die eerste mogelijkheid voor Bloemendaal in de tweede helft voorbij gaat. Het is misschien wel een teken dat Bloemendaal wat aanvallender wil gaan spelen, dat Teunen de tegen zijn man heeft gezegd, samen met coach Dave Snolenaars: Jongens, zo komen we er niet. Als we gaan hangen, dan uh, bereiken we niets tegen Amsterdam. En Amsterdam heeft duidelijk gemaakt dat het wil blijven aanvallen. Leidt op dit moment na inmiddels 3,5 minuut spelen in de tweede helft met 3-1.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 nine to five just drives me crazy but i could never sit back and can be lazy although i'm lucky for the good i got sometimes i think what the fuck i got selling my soul to the devil i can't i'm selling my soul i can't i'm selling my soul to the devil i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 Van, uh, eigen bodem he, uit Den Haag. Splendid met uh, niet again, maar again zoals u hoorde. Golf. Luc Donald heeft zich geplaatst voor de finale van het World Matchplay Championship. We hebben het over golf. Hij versloeg de Duitse nummer 1 van de wereld, Martin Keimer. En mocht Donald later vandaag het evenement op zijn naam schrijven ook de finale te winnen... dan wordt hij de nummer, nieuwe, nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst bij het golfen. We gaan op weg naar het NOS-journaal van drie uur in de wetenschap... dat Adel Den Haag zich heeft geplaatst voor de finale... Van de play-offs om Europees voetbal. ADO won ze juist met 2-1 in Kerkraden van Roda. En de tegenstander in de finale moet komen uit Groningen tegen Herakles. Daar staat het na een kleine half uur spelen 0-0. Promotie-degradatiewedstrijden zijn ook bezig. VVV Volendam staat 1-0 na een half uur spelen. zwolle Cambuur 0-1 en Helmond Sport tegen Veendam 0-0. En straks om half vijf begint nog Excelsior tegen Den Bosch. Tot zo!